Middernacht, dinsdag 16 april, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij de finish van de marathon van Boston zijn twee bommen ontploft. De politie van Boston sprak in eerste instantie van twee doden en 23 gewonden, maar wilde later geen nieuwe aantallen noemen. Volgens Amerikaanse media is het aantal gewonden vele malen hoger. De Boston Globe spreekt van 100 gewonden. Aan de marathon deden zo'n 27.000 mensen mee. Op de startlijst op de site van de organisatie staan 73 Nederlanders. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag weet nog niet of er Nederlanders zijn onder de slachtoffers van de explosies. Volgens een woordvoerder is de honorair consul ter plaatse en daarnaast houdt de Nederlandse ambassade in Washington contact met de autoriteiten en de organisatie van het evenement in Boston. Zometeen geeft president Obama een persconferentie.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 De Amerikaanse beurzen hebben de slechtste dag van het jaar achter de rug. Dalende goud- en olieprijzen en een tegenvallende groei van de Chinese economie veroorzaakten grote verliezen op de beurs van Wall Street. Toen het nieuws over de aanslagen in Boston bekend werd, daalden de koersen nog verder. De Dow Jones-index sloot 1,8 lager, technologiebeurs Nasdaq verloor 2,4 Vandaag sloten ook alle Europese beurzen in de min. Dan nog het weer. Vannacht droog en nevelig. en Minimaal 8 graden. Overdag wat zon en plaatselijk wat regen. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Lex Bolmeijer. En dan luister je naar het nieuws... en dan denk je, nothing to be done... Dat is de eerste zin van een van de aller, allerberoemdste toneelstukken aller tijden. Wachten op Godot van Samuel Beckett. Deze week in de Amsterdamse Schouwburg. Uh, veel aandacht voor deze grote Ierse reus. Het heeft geen zin. Zo heeft Jacob van Velde die zin vertaald. Dat is een lekker begin. Ook een lekker begin voor een radiouitzending. Schrijlings op het graf waren ze. Eén ogenblik schittert de dag en dan is het opnieuw nacht. En wat dan? Ja, Dan hou je nog een paar herinneringen over. Ik herinner mij. Het was, vermoed ik, aan het begin van de jaren tachtig. De uiterst sombere jaren tachtig. We hadden geen toekomst. Nothing to be done. Het was zomer. Het was een stralende dag. Ik ging naar het theater. We waren daar met een handje vol. Niet veel mensen. Tien, vijftien. Een schamel aantal mensen. Ik weet de titel nog. Stijl. En ik weet de plaats nog. Het hot theater in Den Haag. Dat al niet meer bestaat. En ik weet het begin nog. Wam, Een spot. Een lichtbundel, daarin een man, Jan-Joris Lamers. Overweldigende operamuziek en verder niks. Verder weet ik niet veel meer. Het wonder van stijl, het gevoel voor vorm. Ik weet nog heel goed hoe ik buiten stond. Ik had het gevoel dat ik een ander mens was. Het is 33 jaar geleden. En die man in dat licht zit nu tegenover mij... bij het schamele licht van de open haard. <hacht> Hartelijk welkom, Jan-Joris Lamers. Ja. Wat herinner jij je nog van die voorstelling, Stijl? Ja, nou, van alles. Ik heb, ik, ik, ja, we hebben dat een aantal keer gespeeld, dus ik herinner me daar nog wel een ja. hoop van. Ja. Want je hebt natuurlijk heel veel gemaakt. Dit is er maar eentje van. Ik heb, voor mij heeft die dan, is dat een voorstelling die dus nog steeds hè, met mij meegaat. Iets wat een ja. blijvende herinnering is, maar ook blijvend invloed heeft gehad... op hoe je naar kijkt naar het theater, naar de wereld. En is dat dan voor jou maar één van die vele voorstellingen? Nee, nee die voorstelling heeft wel een heel speciale betekenis... Tenminste, het is, het is de, er, eigenlijk een van de eerste voorstellingen dat we experimenteren met, uh, met de verhalen van het toneelspel zelf. Uh, dus de dramaturgie werd eigenlijk bepaald uh, door de gesprekken die we voerden tijdens de voorbereidingsperiode. Ja. Dus een stuk overboord gegooid. Er zaten vlaggen de Shakespeare in, volgens mij. Of ja, volgens Oscar Wilde was het? Ja, ja er, zat, er zaten allerlei kleine, kleine dingen in. Ja. Ja. Ja. Stijl, wat is dat? Weet je dat inmiddels? <laughs> nee. Nee, stijl, stijl laat zich niet definiëren. Dat is, het, dat, dat is uh, waarschijnlijk het kenmerk van stijl. Ja, ik bedoel, ik bedoel, ja. Elke stijl heeft zo zijn, zijn hele eigen achtergronden. En, en alle, alleen een bepaalde, ja, een, ja, een bepaalde elite kan dan begrijpen wat dat is. Ja. En dan bedoel ik dan niet mee een elite van, uh, van hoogstaande, Maar elke, elke elite heeft zo, heeft zo zijn eigen kring. En binnen die kring worden bepaalde termen, normen... Mm, uh, Oh ja. Je bent niet vies voor het woord, bang voor het woord nee. elite? Of vies nee, nee. van het woord elite? Nee, nee. nee helemaal niet. ja, <laughs> de is het... wereld is eigenlijk gewoon een verzameling van elites, toch? Zo'n zie... stad toch ook. Hoe, hoe zie je dat? Nou ja, je hebt ook een elite van cafébezoekers. En dan heb je dus allerlei soorten cafés, dus een heleboel soorten elites, een heleboel elites. Dat de mensen leven in kleine verbanden, toch? Ja. Je, hebt, je hebt toch het, je het principe van de primaire groep. En daar horen, horen niet zoveel mensen bij. Maar ze hebben heel specifiek, leiden ze samen dat leven. En dat noem ik dan een elite. Ja, ja. Ja. dat is eigenlijk ook wel... Zo wordt het natuurlijk over het algemeen niet gebruikt en bedoeld. Ja, maar zo zie jij het wel. Ja, zo zie ik het. Je kunt ook wel spreken van gemeenten. Ja. Ik herinner me dat Jan Cassis dat vroeger altijd zei. Je moet je goed realiseren. cultuurfilosoof. Ja, dat was in de tijd de directeur van de toneelschool. En die, die, die zei altijd van ja, je moet je realiseren... Dat, dat een toneelgezelschap heeft een bepaald vast publiek. En dat kun je vergelijken met een gemeente. Ja. Zo was dat in de, in de, bij de gereformeerde kerk. Wordt dat ja. gemeente genoemd. Ja. Ja. En daar heb, je, daar heb je mee te maken. Dat zijn de mensen waarmee je omgaat. En het zijn ook de mensen die naar je komen kijken. Dus je omhelst dat begrip. Nou nee, zo zit het blijkbaar in elkaar. Je kunt, niet, je kunt niet ongelimiteerd een voorstelling spelen. Op een gegeven moment is het aantal mensen die daarin geïnteresseerd is, die zijn dus weg. Je kunt natuurlijk oneindig veel proberen om met bussen alles uit de, uit de provincie te halen. Maar op een gegeven moment houdt het op. Nou zijn er natuurlijk wel voorstellingen en dingen die, die veel meer mensen. Uh, veel meer elites aantrekken dan. Uh... <laughs> dan sommige voorstellen. Ja. Waaronder die van Jan-Joris Lamers. geboren op 25 maart van het jaar 1942. Hm. Dat is wel een jaartal. Je bent acteur, toneelregisseur, scenograaf, graficus. En Je hebt aan de wieg gestaan van. in ieder geval drie gezelschappen. met een zeer rijke historie in het uh, Nederlands Theater: uh, Het Werktheater, O.T. en Discordia. Um, je zou kunnen zeggen dat jij echt wel een van de grote vernieuwers bent van het Nederlandse toneel. In ieder geval de kleine zaal. Die het echt een ander gezicht heeft gegeven. En dat kleine zaaltheater in Nederland heeft een grote reputatie wereldwijd opgebouwd de laatste decennia. In 2011 werd je geëerd met de Prijs voor je wezenlijke bijdrage aan het toneelklimaat. Nog iedere maand in de Bali, onder de noemer van de Republiek. Ja. Met de repertoirevereniging De Veren. En neem je oude repertoire. Aanstaande donderdag met je eigen gezelschap, maatschappij, Discordia. About Beckett in uh, Stadsschouwer van Amsterdam. Ja. Een debuut al daar. Ja, dat staan we niet zo vaak. <laughs> <laughs> en wat ik leuk vond, lezend over jou, van jou... is dat je op je veertiende uh, levensjaar De Idioot van Dostoevsky las... Mm -hmm. en dat je dat het meest vormende boek ooit hebt genoemd. Toen wel, ja. Zeker, ja. Toen ik het later teruglas, dacht ik van ja, precies. Toen herinnerde ik me nog eigenlijk, eigenlijk waarom het. Waar, niet precies waar het over ging, nee. maar waarom het zo'n indruk had gemaakt. En Waarom is dat? Nou, omdat het, je, het, het trok je uit een. Het, het trok je uit een beschermde wereld weg. En, en dat is iets wat je waarschijnlijk op die leeftijd. Waar je op die leeftijd heel gevoelig voor bent. Waar je behoefte aan hebt ook misschien, hè? waarschijnlijk. Had jij, dat? had jij dat? Nou, ik ben heel. Ik ben heel, uh, ja, heel uh, ja, hoe noem je dat? Uh, ik weet het niet precies. Ja, toch wel, denk ik. Ik denk dat ik daar wel behoefte aan had. Een heel beschermd opgevoed, wilde ik zeggen. Ja, en in een milieu wat heel breed was, maar waar heel veel kunstenaars in zaten. Dus er was, dat waren allemaal vrij bijzondere mensen waarmee ik te maken kreeg. Maar dat is toch juist niet beschermd, zou je zeggen? Dan heb je opengestaan voor alle mogelijke invloeden. Ja, dat, dat, dat, dat, dat is ook zo. Dat is ook zo. Misschien was het. Ja, maar ik ervaar het als heel beschermd. Ik, ik ben heel erg beschermd en heel erg bevestigd. Ja. Misschien wel te veel af en toe. En, en Dostoevsky met zijn roman De Idioot. Trok, trok je daaruit? Ja, het trok me, trok me uit. een. Uh, ja, absoluut. Nou ja, ja precies. Ja, nee, dat was, dat was wel heel iets anders dan wat ik dagelijks meemaakte. Ja. Het is ja. grappig, want het is een van de romans waar ik het meest van onder de indruk ben geweest ook. Ik was misschien iets ouder dan jij toen ik dat las. Maar nou, misschien komt het nog wel terug. Want waar wij in eerste instantie over willen praten is Beckett. Samuel Beckett, ja. grote schrijver, toneelschrijver. Um, er gaan verschillende stukken van hem uh, de komende dagen vanaf woensdag... In de stadschouwen van Amsterdam. Waaronder dat Wachten op Godot. Ik zei het al, een van de allerberoemdste stukken. In alle talen van de wereld is dat opgevoerd. We hebben even om in de sfeer te komen een paar fragmentjes achter elkaar gezet. Kom, we gaan. We kunnen niet. Waarom niet? We wachten op Godot. Oh ja. We zijn content. We zijn contents. Qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on est content? On attend Godot. Perhaps we sleep tonight in his law. All snug and dry, our bellies full in the hay. That's worth waiting for. Nee, no? not all night. It's still day. <middels> kan jij nou, Jan-Joris Lamers, uitleggen waarom dat zo'n belangrijk stuk is? Of zo'n mooi stuk, of zo'n veelbetekenend stuk? Of ik weet niet, misschien, wanneer las jij het voor het eerst? Weet je dat nog? Ik, ik, ik geloof op toneelschool. Ja. Dus dat moet in, in 60 geweest zijn, denk, ik. Ik, denk niet dat ik, het, ik. Mijn vader had het er wel over. Mijn vader was toneelcriticus, dus die, die had het gezien. En, uh, en, en uh, die was daar heel uh, uh, verward over. Ja? <laughs> ja, ja, ja? Wat zei hij daarover? Uh, ja, hij, hij, hij zei van het, het is zo bijzonder, want ik begrijp het niet. En dan, en dan maakte die... Uh, ik, ik, een andere iets... Uh, ik, ik ben een keer met hem mee geweest naar, naar een uh, Adamov in, in de stad Schouwburg, ja. pingpong. Dat is een Hondfestivalvoorstelling. Adamov is, uh, is, is een niet zo erg bekende, maar toch ook uit die, uh, uit die kringen. En uh, daar dus zat hij de hele... De voorstelling heeft hij zitten, zitten schrijven op zijn programma. Heel nerveus. Omdat hij, <laughs> omdat hij het wilde kunnen duiden op het moment. Maar dat ging niet. Hij kon zich er niet aan overgeven. Ja. En dat is misschien wel exemplarisch voor wat er met het publiek in die jaren gebeurde. De schok die het heeft teweeggebracht. Men was iets gewend, een traditie. Men was, men was verontrust. voornamelijk. Er gebeurden dingen die je niet begreep en je dacht iedereen begrijpt het behalve ik. En dat had heel erg te maken met de zwijgzaamheid na de oorlog. De manier waarop mensen, waarop mensen maatschappelijk uh, ja, in feite toch moesten wennen aan een, aan, aan, een, aan, een, aan een hele andere wereld dan daarvoor. Is dit... Is de zekerheden dat... waren heel erg. Ja, er zijn natuurlijk, er zijn, er, zijn, er, is, een, er is een cliché. Er zijn bibliotheken volgeschreven mm. over veel schrijvers, maar ook over Beckett. Backett. En zeker ook over Waiting for Godot. Er zijn dus ook talloze manieren waarop je erover kunt praten en naar kunt kijken. Dus als we dat nu doen, dan in het besef dat we er een paar aspecten van beet pakken. Mm. Dus ook niet alles en ook niet complex. Eén is dus de oorlog. In hoeverre is, wachten op Godot, een reflectie op de oorlog? Een, een, een antwoord op de oorlog? Of op de ervaringen van de oorlog? Het is geschreven in 1947, 1948, 1949. Ja, precies. Ja. Alle stukken uit die tijd hadden met de oorlog te maken natuurlijk. Hè? In, direct of indirect. En of je het nou wil, wil of niet, ze, ze hebben daar... Dat is gewoon zo. <laughs> het, werd, het werd al heel snel werd het, uh, werd het duidelijk uh, dat je daar een naam aan moest geven... Toen uh, gaven ze daar de, maar de naam absurdisme aan. Heel, het, het is absurd en dan, uh, ik weet niet meer precies wie het woord absurdisme voor het eerst gebruikt heeft. Maar dat komt natuurlijk ergens uh, uit, uit de kontrijen van Heidegger. Die, die, die, het, uh, die dat al veel eerder... Uh, de grote Duitse filosoof. Of, de grote Duitse filosoof Heidegger. He? Ja. En die niet onverdacht was in de oorlog overigens. waardoor <laughs> je echt denkt, dan wordt het wel heel gecompliceerd. He? Ja. ja. Maar, maar men, men schoof het in een bepaalde hoek, en waardoor men niet uh, dieper hoefde in te gaan op, op de eventuele inhoud, denk ja. ik. En daarbij komt natuurlijk ook dat zowel Beckett als UNESCO, bijvoorbeeld die daar ook uh, toe behoort, de, de, de, de roemeense, roemeense, uh, frans roemeense schrijver, die, uh, die, die weigerde altijd uit te leggen waar het over ging. Die zei: nee, het moet voor zichzelf spreken, anders is het niks. Ja. Becket ook. Heeft er ja. nooit één woord over gezegd? Nee, heeft wel aanleiding. Hij heeft wel altijd leuke antwoorden gegeven. Zoals? De <laughs> vraag wie is Godot bijvoorbeeld? Ja, dat ze, dan zei hij dat weet ik niet. Ik heb hem nooit ontmoet. Weet je. Dan ja. maakt hij daar natuurlijk een, een gepaste grap over. Ja. Ja. Ja. Um, ho, hoe, hoe benader jij dit stuk? Nou, steeds, steeds anders natuurlijk. Met, met, met onafhankelijk toneel hebben we het gedaan in 1977. En... Uh, en toen uh, ontdekten we dat het, heel, dat het echt heel, dat het heel licht was. Tenminste, bij het eerste lezen werd al meteen duidelijk... Dat het, dat het veel lichter was dan we tot dan toe hadden gedacht. Ik had daar een, ook al een herinnering aan die daar, die daar een eind voor lag. Maar het werd nooit gespeeld. Het, het werd echt nooit gespeeld, in ieder geval in Nederland niet... En, uh, en to, toen wij op, uh, op een gegeven moment het idee hadden... een serie klassieken te doen in, uh, in, in, in opvolging... dachten we, Cordeaux hoort daar dus bij. We wilden dus, Dat hebben we toen in de tijd gedaan. Zeven klassieke stukken achter elkaar. In een paar maanden tijd. En toen we het lazen was het, vonden we dat het heel licht was. En zijn, zijn toen gaan verzinnen waarom dat zo was. En hoe dat dan, hoe dat dan lag. Dus dat werd eigenlijk een... Niet een echt een dolkomische, een beetje een melancholieke voorstelling, waar, af en toe, waar je af en toe heel, heel hard om moest lachen. Hmm. En dat was verrassend, dat vonden wij zelf ook. Het was niet de opzet, het kwam gewoon, het gebeurde gewoon. Zou je, zou je een fragment willen lezen? Ja, dat is goed. Ja. ja maar waar heb je het licht? Daar ligt een. Uh, ja, ik heb van alles we hebben hier ook... ja. we hebben hier boeken. Bij ja. ons een laptop en wat papieren. Dit is een, uh, een velletje, een kopie... Okay. uit de vertaling die Jacob, over, Jacob van Velde heeft gemaakt. Ja. Een vriendin van Beckett, ja. die jij overigens ook nog gekend hebt. Ja. Waar moet ik beginnen, denk je? Um, Waar is de, zo is de mens? Ja, zo is, zo is de mens. <laughs> zo is de mens nou. Hij wordt kwaad op zijn schoen terwijl zijn voeten schuldig is. Hij neemt nog een keer zijn hoed af. kijkt erin. Voelt erin met zijn hand, schudt hem uit, klopt erop, blaast erin en zet hem weer op. Dat wordt al te gek. Stilte. Hestergrond schudt zijn voet, beweegt zijn tenen om ze beter te laten luchten. Eén van de twee boosdoeners werd gered. Dat is een behoorlijk percentage. Pauze. Coco? Wat is er? Als je eens berauw toonde. Waarover? Nou, ja, het is niet nodig om in bijzonderheden te treden. Dat we geboren zijn? Vladimir begint hard te lachen, maar houdt onmiddellijk op... en brengt met een door pijn vertrokken gezicht zijn hand naar zijn onderbuik. Je durft zelfs niet meer te lachen. Ja, dan mis je nog wel wat aan. Alleen maar glimlachen. Hij trekt zijn gezicht in een brede glimlach... die verstart, enig tijd blijft... En dan plotseling verdwijnt. Het is niet hetzelfde. Enfin. Pauze. Coco? Het is er? Heb je de Bijbel gelezen? Bijbel? Hij denkt na. Uh, ik moet er wel eens in gekeken hebben. Op een school zonder Bijbel? Ik weet niet of ze met of zonder was. Je bent in de war met de tuchtschool... Dat is mogelijk. Ik herinner me de kaarten van het heilige land. Ze waren gekleurd. Heel mooi. De Dode zee was lichtblauw. Als ik ernaar keek, kreeg ik al dorst. Ik zei tegen mezelf. Daar gaan we onze witte beker doorbrengen. Daar gaan we zwemmen. We zullen gelukkig zijn. Ja, dichter moeten worden. Daar ben ik geweest. Wijs naar zijn lompen. Zie je het dan niet? ja. Ja, ja. ja. ja dit, dit, dat is dan een, wat is het, een pagina uit Wachten, Wachten op Godot, Anathanon ah, Godot of Waiting for Godot van Samuel Beckett. Het wordt uh, woensdag in de Schouwburg gespeeld door um, Theater Oostpol trouwens. Oostpol, ja. Um, in de Schouwburg van Amsterdam, dus. Eén um, zo'n pagina, dat dus, is al zo rijk mm. aan uh, mm. allusies. Mm. De Bijbel. Ja. Maar die, dat, wat ik dus hilarisch vind en tegelijkertijd aangrijpend is, zullen we, zullen we berouw zo'n zo eenvoudig zinnetje, ja. zullen we berouw tonen. Ja, ja, exact. Drie jaar na de oorlog. Ja. Met één zin haalt hij, is het niet zo? Hè? Is, ja, dat niet ja, het, ja. is dat niet het genie van Beckett? Met één ja. zo'n zinnetje eigenlijk de, die, die, die, die, die, die schandaad ja. van de dat geschiedenis, die. die nog vers was, ja. naar boven. Ja. Toch werd daar nooit zo over gedacht hoor. Heel langzamerhand wordt het wel duidelijk dat het daar waarschijnlijk voor een groot gedeelte. dat het, dat, dat het over rouwprocessen gaat, bijvoorbeeld. En hierin. Maar in, in de tijd werd dat gewoon weggeschoven als, als metafysisch. <lacht> absurd. Dus. Ja, ja. We, we, we begrijpen het niet, dus het, is het absurd. Maar eigenlijk, ja. wat, wat hij onder andere laat zien, als als, als een spiegel voorhoudt, is dat zelfs tonen. Ja, wat moet je daarmee? Moet je berouw tonen? Ja, je twijfelt. Je denkt, uh, voor je het weet is het hypocriet. En waar moet, heb ik dan iets gedaan? Ja. Daar gaat het natuurlijk om. Heb ik iets gedaan? Iedereen aan, aan, had na de oorlog het idee dat hij dat misschien niet genoeg gedaan had... of dat hij überhaupt niks gedaan had. Begrijp je? Dat, dat, dat, dat, daar kon je het niet echt over hebben... Nee. Het heeft te maken met die tijd natuurlijk. Ja, hè? precies. Ja, maar dat is, dat dat, heeft ook, hè, ja. dus, als je, als je, om, om maar niet op een, op, een, op een heel ingewikkeld onderwerp te komen. Maar het existentialisme heeft daar ook heel sterk mee te maken. En de hele filosofie daarmee. Ja. Hang jij dat aan, die filosofie? Welke filosofie? Van het existentialisme bijvoorbeeld? Nee, nee. Maar ik, heb, ik, heb, nee, maar ik, zal, waarschijnlijk, ik zal het waarschijnlijk wel voor een gedeelte aangehangen hebben. Zo, is dat goed uitgedrukt? Of... <laughs> oh, dat kan ik me best voorstellen, ja. ja. Voor, voor je, je bedoel, ik, ben, ik ben bijvoorbeeld katholiek opgevoed. En elke keer door de jezuïeten onder andere. En elke keer wanneer ik echt in een hele moeilijke situatie terechtkom... waarin ik, waarin ik ja, moet, echt moet reageren, moet handelen. waar ik niet langer stil kan blijven. Hè, om het zo maar eens te zeggen, met Beckett. Dan... Uh, dan merk ik dat ik een methode gebruik die ik, die ik heel erg goed me van herinner... dat ik dat van de Jezuïeten heb, heb aangeleerd gekregen. En wat heb je dan precies aangeleerd gekregen? Nou, dat iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid moet nemen... en dat je daar heel streng op moet zijn. En daar ben ik het eigenlijk helemaal niet mee eens. Maar in echte noodgevallen doe ik dat... omdat dat voor, voor de time being de zaak een klein beetje in orde is. Ja. lijkt te houden. En dat, dat is natuurlijk echt niet zo. Want als je dat hebt gedaan... dan komt erna een reactie erop... en dan heeft iedereen iets van... ja, nou dat zal, je, dat zal jij dan zeggen. Wie ben jij om dat te zeggen? <laughs> hoe, hoe, hoe, hoe kan jij zeggen... Dat, dat je niet verantwoordelijkheid moet nemen... voor wat je doet, wie je bent? Nee, maar verantwoordelijkheid nemen... is niet zomaar. Ja. Je neemt, het, is moeilijk, het is vaak moeilijk... om verantwoordelijkheden te nemen... omdat je niet precies weet... Of, of, of het wel klopt, of je het wel begrijpt waar het over gaat... of je überhaupt de situatie wel kunt, op zijn waarde kunt schatten. Dus dat is een van de dingen, een van de manieren waarop je het kunt lezen. Ja. Inzicht, ja. werkelijk inzicht. in. Ja. en dat is natuurlijk bij Cordot heel sterk het geval, bij Beckett. Ja. Heel sterk het geval dat, denk je, denk je te weten waar het gesprek over gaat... gaat het al meteen heel ergens anders over. En dat is heel, dat is heel uh, uh, hoe noem je dat... Uh, Herkenbaar. Ja, natuurlijk. <laughs> zo zitten mensen in elkaar. Nee, niet zo zitten mensen in elkaar. Maar zo is het mogelijk om al uh, sprong uh, door, door hele moeilijke materie heen te komen. En, en, en, en aan de retoriek te ontkomen. Want dat is natuurlijk een van de belangrijkste dingen. Dat, ik, ik weet niet meer wie dat zegt. Ik geloof Barot of Villa. Barot is een belangrijke uh, ja. Franse toneelmaker. Beroemd geworden met de film Les Havaux du Paradis. Ja, en wat zegt hij? <laughs> Die zegt... Uh, um, God, nu ben ik het opeens kwijt. Ja. <laughs> nee. Um, ja, Barot zegt... Uh, met, met Beckett is opeens, uh, is opeens de hele manier van spelen ter discussie gesteld. En dat is iemand die in zijn leven... Uh, ja, ik echt ik denk een oneindig aantal rollen heeft gezet. Ik geloof 350. Hè? En, en, en, en nog een, een oneindig aantal stukken heeft geregisseerd. En ook directie heeft gevoerd. En die zegt op dat moment, ergens in het midden van zijn carrière... van ja, nu, nu, nu toneelspelen van ons nu... dat dient niet tot wat wij hier moeten gaan doen. En dan wordt hem dus gevraagd... maar is dat dan alleen maar bij Beck? Nee, zegt hij. Do door dat stuk is onze hele optiek op toneel veranderd. Zou je dat kunnen uitleggen? Hoe, zie je, hoe jij dat ziet? Nou, dat, ik, is, dat moet jij toch ook beïnvloed hebben? Dus ja, ik ben, op dat, ik ben waarschijnlijk ik ben opgevoed in, in, die, in, die, in die jaren natuurlijk. Hè. Dus uh, ik ben in, in 60 naar de toneelschool gegaan. Toen was nog niet zo lang geleden dat die grote shock was geweest. En, uh, en op de toneelschool was het... Daar had men ook wel, daar had men ook wel oren naar. Maar het was voornamelijk toch... Er waren toch wel andere dingen die, die belangrijker waren dan dat. Daar, het, het, maar dat had zeker invloed. Het had zeker heel veel invloed. Ja. Ja. Maar wat, wat dan precies? Wat, wat heeft Becker het, gehoor... grote, het grote spelen, het, het, het, het retorische... Je, naar, je, naar, je over de zaal heen richten, zoals dat altijd wordt gesteld. Dus toneelspelen als leugen? Nee, nee. nee, nee het gaat, gaat meer, we hadden het net over stijl. Het gaat meer om de stijl. Ja, maar kun je dat uitleggen? Want dat, is nog niet zo dat, dat begrijp ik nog niet meteen. Niet evident. Nee, nee niet, niet, niet meteen. Maar het is ook niet zo makkelijk uit te leggen. Het is ook nooit helemaal verdwenen. Er is natuurlijk nog steeds, je hebt natuurlijk nog steeds de beschikking over toneeltonen. Dat is ook heel goed om dat te kunnen hebben. Om te weten dat je dat kunt doen. Maar het is niet meer zo dat dat vanzelfsprekend... de enige manier is waarop je kunt spelen... Ik herinner het ooit een criticus in, in, in, uh, in de vroege jaren zeventig... Over, over een bepaalde voorstelling die wij hadden gemaakt. zei, het is wel prachtig, maar het is geen toneel. Waarop toen iemand vroeg uit, uit de crew van... maar meneer, wat vindt u dan toneel? En toen begon hij een beetje stotterend uit, iets uit te leggen... wat niemand kon begrijpen. Dus hij, hij besefte zich dat je dat niet kunt zeggen. Het is geen toneel als het niet datgene is wat je verwacht. Maar dat je zegt, goh, oh ja, nou ja, je kunt zeggen het zint me niet of ik vind er niks aan. Zoals een toneelspeler altijd moet zeggen. Zegt, vroeger, vroeger zeiden ze altijd, het is lelijk. He, dan, dan wist je dat, dat, dat je dan moest je er niks mee te maken hebben. Maar uh, dat iets geen toneel is, dat wordt natuurlijk niet zoveel meer gezegd. Nee, nou, nou. In sommige, in sommige elites wel hoor. <laughs> maar dat zijn er niet zoveel, denk <laughs> ik. Um, je hebt mu muziek meegenomen en uh, je hebt een laptop bij je vol uh, muziek. Dan is de vraag: ga je nou iets laten horen wat. Echt met de oren van Beckett of met de oren van Jan-Joris Lamers? Nou, ik, ik heb erover zitten nadenken, omdat ik natuurlijk wist dat we hier <laughs> dat, ja. uh, dat gesprek zouden hebben. Maar. Maar het, het, het rare is dat Beckett heeft een hele eclectische smaak. Die, die, die wil eerst eigenlijk alles over het muziekstuk weten voordat hij het. voordat hij echt duidelijk zich eraan overgeeft. Tenminste, zoiets denk ik. Misschien is dat ook wel helemaal niet waar. Misschien geef ik daar. Maar om echt iets te doen wat nou specifiek met Beckett te maken ja. heeft, is niet zo. Nee. Daarbij is het ook. He, dus dan denken we aan de, de late strijkkwartetten van Beethoven of zo. Dat ja. zijn natuurlijk de mooiste dingen, behoren tot de mooiste dingen... die ooit op het klassieke gebied zijn geschreven. Daar hield het heel erg van. Ja, nee, ik denk nee, nee, nee. Ik weet het niet. Je nee. kunt het niet zeggen. Het is, het, als, je, als je het hebt over eclectische smaak... dus van alles het beste betekent dat eigenlijk, eclectisch... Dan, dan, dan is de vraag van wat is het beste boek wat je ooit gelezen hebt... of was het de mooiste, dat, dat kan je niet beantwoorden. Dat is te veel. Wat gaan we dan nu horen? Ja, ik weet het niet. Ik dacht Dylan. Bob Dylan? Ja. Zet iets aan, ja. ja. Wat, ga, wat, ga, wat ga je laten horen, Jan Joris? Oh, ja, ik weet het niet. Um, hoe lang mag het duren? <laughs> nou, we hebben tot twee uur, volgens mij. Vandag. Nee, nee, nee. Het, het, het, het dingetje. Um, De muziek. Ja. Waar heb je behoefte aan? Ja, dat weet ik niet. Uh, wacht even hoor. Het is een beetje ingewikkeld, hè? Um, um, een stukje hiervan. Oké. Okay. Of, of de brutaliteit. Wacht even. Mag ik even kijken? Ja. van uh, Bob Dylan. Um, we all must get stoned. Jan-Joris Lamers. Vind je dat ook? Nee hoor. Maar dat, dat is dus ook niet de bedoeling van het lied. Om, uh, <laughs> nee. Te... nee ook, ook bij Dylan is dat, uh, heeft, dat, heeft dat een dubbele betekenis. Namelijk? Nou, het heeft iets te maken met overgave. Een, een periode van grote preutsheid. Overwinnend. Gewoon uh, te, te zeggen van... geef je over... Het gaat niet zozeer om het stoont als uh, gevolg van. Uh, nee, de... ja, Maar het gaat je om de overgave. Ja. Is, dat, is dat voor jou het belangrijkste? Dat is een heel belangrijk iets. Ja. Is dat waar jouw werk als theatermaker ook over gegaan is? Zou je kunnen zeggen. Mm. Wat betekent het eigenlijk, mm. overgave voor jou? Ja. Overgave is voor, voorbij, het, uh, uh, voorbij het denken te gaan. Uh, voorbij het. Uh, voorbij het voorgenomene, voorbij het uh, voorspelbare. En dan te denken van, nou, laat maar gebeuren. Want kom je dan bij leven wat waardevoller is? Of, of... Nou nee, je komt, je, dat, dat, dat weet je natuurlijk niet. Het, het is ook niet een kwestie van de waarde. De, de waarde heeft er waarschijnlijk niet zoveel mee te maken. Uh, het, het heeft iets te maken met dat, dat, dat het gebied is waar je, waarin je het meest... Uh, Waar, waar, waar de meeste ruimte in is, waar je het meeste uitzicht hebt. Als Beckett het bijvoorbeeld heeft over dat uitzicht... Hè, op dat plateau, dan gaat het ook daarover. Het gaat aan de ene kant over het opgesloten zijn... en aan de andere kant in een grote ruimte opgesloten zijn. Heel wonderbaarlijk, hè? Want dat, ja. dat kan, kan je dus zeggen wanneer je zegt... waar zijn we, zegt hij op een gegeven moment... en dan zegt de ander, zegt, we zijn hier op de zogenaamde planken. Waarmee die aangeeft, waar die eigenlijk bijna Brechtiaans... bijna vervreemd aangeeft... Brecht was degene die ooit had bedacht dat je bij een toneelspeler... altijd moest blijven zien dat hij speelde. Als je niet kon zien dat hij speelde... als hij, als hij teveel het te veel allemaal nadeed... waardoor je je helemaal kon identificeren... dan vond hij dat eigenlijk obscene. Hij zei, dat doe je niet. Want je weet eigenlijk altijd dat iemand zich op een of andere manier voordoet. En op het toneel doen we altijd zo zeker alsof we het weten. En we weten natuurlijk helemaal niet waar het over gaat. En dat is bij Beckett al, al, ook al heel duidelijk. Dus op de planken... Zo van, of, ja, we staan niet het toneel te spelen, jongens. Ja, vergeet, vergeet het niet. Vergeet het even. Ja. Maar die ruimte, ga er, ga, wil je daar eens doorgaan op, op, op hoe dat dan zit? Want die ruimte, er moet dus ergens moet er ruimte zijn waar je vrij bent. Is dat het dan, overgave? Is dat waar je naar verlangt of naar streeft? Of waar je hoopt terecht te komen? Ja, voorbij ja, het denken, ja, voorbij dat... het voorspelbare... Ja, maar heb, heb, heb ik het nu over wat ik daarvan denk of wat Beckert daar denk ik waar van ik denk dat Ik voeg nu. Nee, ik vroeg, ik, ik, ik, vroeg, hebt, nee, ik, dacht, ik dacht nu even aan jou. Uh, mm. uh, ja, gedachten God, nou, over overgave. Dat, nou, dat kan ik eigenlijk niet zo goed overzien. Want, want in, in, in de tijd dat je... Dat je, je in die, al die jaren dat ik toneel maak... Is het natuurlijk gewoon echt van himmeloog jouw tot betreurd. Het, het is lang niet altijd zo dat je denkt dat het iets voorstelt. Maar ja, je moet het wel, je moet het wel blijven doen. Anders dan houdt het op. Ja, dat, is echt, dat, maar dat is volledig in de geest van Beckett. Exact. Want, dat is, dat, dat, dat, is, dat, dat is waar dat stuk over gaat. Er zijn ja. twee mannen die wachten bij, op een kale weg... bij een dode boom. Waar wachten ze op? Dat weten ze niet. Ze kunnen niet anders. Nou, ze weten wel waar ze op wachten. Nou, op, op een man die heet Godot. Maar, dat ja, ze, weten niet nou, eens goed, maar ze weten hoe die heet. Dus, uh, nee, ja. ze, weten, ik, ze weten heel goed waar, waarop ze wachten. Dat weten ze best. Dat weten ze, ze weten verdomd goed op wie ze wachten. Ze weten alleen niet wie er komt. Dat, dat, dat is het, Dat is de crux. Ze zijn ongelooflijk bang dat datgene waar ze op wachten... waarvan ze denken dat het is, totaal iets anders is... dan ze zich hadden kunnen voorstellen. En daardoor durven ze ook vrijwel niks te definiëren. Dus dat is de angst voor het onbekende? Nee, de angst voor het onbekende, nee. nee. Misschien is dat zelfs wel iets waar je veel voor over zou hebben... om het, om ja. het, uh, om het telkens op te zoeken. Nee, maar dat is, toch de spanning, <lacht> dat is toch de fundamentele spanning in het leven van mensen. Aan de ene kant... Behoefte hebben aan avontuur. Nee, ja, en aan de andere kant niet verder durven. En doodsbang zijn ervoor. Ja. Dat is toch waar het over gaat ook dan. Als ja, je zo... ja, ja, maar ja, die, angst, die angst dat geeft ook een enorme hoeveelheid bevrediging. Ik bedoel, Die dat angst snap, die zoek dat, je. Nee, dat snap ik niet. Ja, je zoekt ja? die angst toch? Of niet? Heb je zoek, niet het idee? Zoek jij dat? Nou ja, nee, nee, nee niet expliciet. Ik bedoel, het, het moet ook niet ziekelijke vormen aannemen. Maar ik herinner me dat, dat toch toen ik zo'n jaar of 17, 18 was. Uh, en, en, en, we, en we uitgingen en dan gingen we naar de Zeedijk. In Amsterdam. En uh, daar was altijd vechten. En we gingen naar de Zeedijk om te zien vechten. Niet om te vechten, maar om te zien dat... He, de, de spanning daar was, ja, was bijzonder. He, op, andere, op het Leidseplein er was een saaie boel. Dat was, daar was wel een dans, dancing die erg leuk was. Maar... In de stad Schouwburg, by the way. <laughs> dat was ook een hele saaie, hele saaie boel, hoor. Toen. Ja. <laughs> een echte provincieplaats in het begin van de jaren zestig. Dus jij ging naar de Zeedijk? Om, ja. Om, maar, om angst te voelen? Nou, nee, niet nee, dat kan je ook niet stellen. Maar toch wel om, om, om, om, te, om te weten dat, dat je ergens bent waar je. Je neemt risico. Laten we zeggen, je wilt risico nemen. En dat valt niet altijd mee om dat te vinden. Nee. Precies. <laughs> Voordat je het weet, zit je ergens ingepakt. En, en moet je mee. En dan denk je op een gegeven moment: ja, maar wat wil ik nou aan het doen? Dat had ik me toch helemaal niet voorgenomen of zo. En als je er goed voor betaald wordt, weet ik wat allemaal... dan ga je er misschien wel jarenlang mee door... voordat je tot de ontdekking komt van dat had ik eigenlijk helemaal niet moeten doen. Ik had, gewoon echt, ik had eruit moeten gaan. Ik had weg moeten gaan. Maar dat weg, ja. dat is toch een illusie? Dat, eh, ja, tuurlijk is de eerste, dat een illusie. eerste zin, nothing to be done. Ja. Ja. Het heeft geen zin. Nee, goed. Dat weten. Ja. En, tegelijk... en toch door moeten. Ja. Ja. Ja. Maar hoe dan? Dat, ja. is toch, dat is toch waar het over gaat? Ja, zeker. Ja, ja. Niet door moeten, doorgaan. Je kan niet anders. Ja, dat denk je. <laughs> nu doen we hetzelfde wat zij doen. <laughs> Begrijp je? Want ja, datgene wat jij nu zegt, bijvoorbeeld, dat klopt uh, als, als, als, uh, als de ene helft van de dialoog. De ander zal dat altijd min of meer ontkennen, omdat ze, omdat ze jouw antwoord te zeker vinden. Jij denkt, het gaat daarover. En dan zegt die ander: Ja, maar je moet er zo van nadenken. Misschien gaat het wel over het tegenovergestelde. Ja. Ook een beetje een heidegger achtige manier van. Denken. Is dat ook typerend voor, voor jouw manier van werken, Jan Joris Lamers? Hm. Weet ik niet hoor. Ik heb ook op zo verschil zoveel verschillende ja. manieren dingen gedaan. Maar iets poneren en dan eigenlijk vervolgens meteen daar iets anders tegenover zetten. Omdat niets zeker is. En altijd er andere, altijd er iets anders kan. Nooit ja. houvast, nooit greep op de dingen. Ja, ja en nee. Aan de ene kant, aan de ene kant wil je wil je graag inderdaad voorspel, onvoorspelbaar zijn. En, en, en, en direct. En uh, niet, niet a priori begrijpelijk, maar, maar, wel, maar wel aanwezig. Aanspreekbaar ook bijvoorbeeld. Met een publiek voor je wat je kunt zien. Waar je die, die, die, die, dat, dat je kan onderbreken. Dat is erg, dat is heel belangrijk nee. altijd. Vandaar die kleine zalen. Het zijn niet de kleine zalen vanwege, de kle vanwege, het feit, vanwege een ander soort toneel. Het zijn voornamelijk de kleine zalen vanwege een ander soort uh, benadering. Een ander soort contact met het publiek. Want in een, in een grote zaal... Dat was bij het Werktheater waar we toen inderdaad in '70 mee begonnen of in '69 eigenlijk al was dat de, de, de, de eerste, eerste, dat was de eerste, het eerste voornemen. We gaan zo dicht bij het publiek zitten dat we bijna, dat, dat, dat, ze bijna, dat het bijna lijkt alsof ze erbij horen. Wij ons alsof ze ook. Hè, dus we, bijna. Ja, en dat dat is toch wel voor een groot gedeelte ook gebeurd. Hè, dus. Uh, de, de, de, de, de, ik heb een, ik heb uh, ik heb dat niet helemaal meegemaakt, maar maar het toch overal de is de, de de instituten ingetrokken, hè, dus tot tot en met uh, ja. en ze de gevangenissen in, hè? dus en de ziekenhuizen, En de psychiatrische ziekenhuizen. Ja, exact, ja, ja. En Mee, dat meedoen en daar. Die idee, theater, die ja. idee van dat het heel dichtbij stond, dat hoeft dan niet meteen te leiden tot dat soort dingen, maar. Van, wat mij betreft ging het heel erg uit van, van een weer een andere uh, grote toneelman, uh, uh, Jesse Grotowski, die in die tijd heel belangrijk, uh, belangrijk voor ons was. En die, uh, die op een totaal andere manier het publiek benaderde. Hoe benaderde hij het publiek? Heb jij, heb jij met hem gewerkt? Ben je ja, naar Polen heb, toe afgereisd? Ja, een ja. Soort ja. Nou, ik heb, goeroe ik heb, was voor... Uh, <laughs> ja, nee, toch? Grotowski ja, is een soort... Ja, ja. Was hij dat niet? Um, ja, ja, zeker wel. Zo, ja, dat, ja, dat wordt natuurlijk wel snel van iemand gemaakt. Ja. Je, maar hè? ik heb hem nooit ontmoet. Ja, een heel bijzondere man. Heel, heel, heel uh, introvert. Uh, heel uh, heel uh, intellectueel. En uh, heel, uh, ja, ik weet niet. Heel inspirerend ook. Heel streng. <laughs> ja. Maar hij had dat, dat, dat wat hij wilde bijvoorbeeld. Dat... Uh, dat, dat, dat, dat dat kun je niet eens heel duidelijk terug. Niet op zijn duidelijkste manier terugvinden in de dingen die hij echt gemaakt heeft. Maar in de dingen die hij die zei over, de dingen die die, over, over waar het over gaat. Over hoe je als toneelspeler ergens inkomt, hoe je eruit gaat. En wat voor soort van vormen van extase je doormaakt voordat je een emotie kunt tonen. Dus die ervaringswereld. Dat gaat een heel stuk verder dan de Stanislavski-theorie. Maar is er wel. Een andere theoreticus, maker, ja. Ja, exact, een ja. Rus met een grote invloed. Ja, je hebt eigenlijk. Het is ja. eigenlijk zo. Je hebt, je hebt de, de moderne toneel, is, is schatplichtig aan de graaf voor Meiningen. Dat is ergens in het midden van de 19e eeuw. Een aan, aan, aan groep rond Stanislavski. En dan krijg je later Meijerhold en Vaktenhof, twee leerlingen. Leer, leerlingen van, van Mayroth en ook Cordon Grake. En, uh, en eigenlijk een, uh, ja, meer misschien nog een toneel uh, of een scenograaf... dan een, uh, dan een regisseur. En dan, dan, en dan kom je eigenlijk uit, op, bij wijze van spreken, op, op Grotowski. zit misschien nog wel wat tussen. Hm. Dus een, van de grote, een van de grote mensen. Dus maar, mensen goed, die, maar goed, en wat is dan... Ja, mensen die geprobeerd hebben om het, om het toneel telkens weer opnieuw te herdefiniëren. Bij elke periode weer te zeggen... Bij, bij, bij Mayerholt en Vakterhof was bijvoorbeeld heel belangrijk... dat ze zeiden van ja, we leven in een westerse wereld... En we, en we hebben eigenlijk helemaal geen weet van de manier... waarop we met die andere wereld die daar omheen plaats... Uh, hoe, dus die, die, die richtten zich op de studie van het Oriëntaalse toneel. Uh, en overal haalden ze bepaalde dingen vandaan. Dat was in Moskou in die tijd... Uh, kon dat makkelijk, omdat er heel veel verschillende, uh, ja, ongelooflijk veel verschillende uh, invloeden. Dat ligt ook eigenlijk in een totaal andere wereld dan het Westen. Die deden alleen maar Westers, maar uh, waren eigenlijk Aziaten. En uh, daarin hebben wij, daar hebben we ongelooflijk veel van geleerd. He, dus van die andere manier van denken. Zoals het Japanse, het Chinese theater, het Catalaken, ja. Indiaanse, Indonesië en dat soort dingen. Dus het waren fundamentele veranderingen in het, uh, ja. Ook, ja, uiteindelijk in het westerse toneel. Grotowski ja. is daar ook een van. De, daar ben je dus ook mee in aanraking geweest. Dus is ja. een, een van de inspiratiebronnen ja. voor jou. Um, het is, is, is, zie ik, ja, wachten op Godot gaat ook over tijd, trouwens. Ff, hè, tijd die nooit stopt. Het zijn altijd. Uh, Heidegger, noemde jij ja. al een paar keer. Um, maar het is ook bijna kwart voor één, stel ik nuchter vast. Okay. En dan komt er namelijk Jan-Joris Lamers een, komt hoorspel. Er even, een hoorspel. Ja, dat weet ik. Ja, het Dus de spin, in dit ja. geval, een aflevering van de spin, een radiokrimie. Uh, maar, we, we, we zijn volgens mij nog maar net begonnen. Okay. Voor mijn gevoel. Dus laten we gewoon doorgaan. Na het nieuws van één uur um, blijf je tot twee okay. uur... en kunnen we in ieder geval nog uh, doorpraten... Want is nog zoveel. Oké. Okay. Um, dus dat doen we. Ja. En dan ga, gaan we. Ja, weet, ik wel, weet ik nog niet waar we uitkomen, geen idee. Nou, bij twee uur, dat is duidelijk. Maar wat <laughs> het gebeurt, de weg die we achterleggen, dat weet ik niet. Um, en als u een vraag heeft, bijvoorbeeld, of een herinnering aan het werk van Jan-Joris Lamers, ooit voorstellingen gezien zoals ik die heb van 33 jaar geleden? En ook anderen natuurlijk. U kunt bellen met 0800-1121 uh, of gewoon luisteren natuurlijk. Maar dat is het telefoonnummer waarop wij bereikbaar zijn. Ook vannacht, ook zometeen na het nieuws van 1 uur. Tot zometeen. Ik heb de hele wereld onder mijn knop. Maar weet niet eens wie er naast me woont. En CRV. De NTR presenteert De Spin een radiokrimi in 70 delen. Geïnspireerd op de IRT-affaire. Uitspraak over de betrouwbaarheid van het Amsterdamse Park. De van je Aflevering 11. De overheid wordt de plicht roept. Duizend kilo. Duizend kilo hars hadden we binnengetrokken. Of misschien wel meer. Misschien had Sherman er wat extra's bij gedaan. Voor zichzelf. Wat is die goed, hè, baas? Marvin Gay goed? Nee jongen. Marvin Gay is de best. Daarom reden we achter hem aan. Ik moest die lading controleren. Maar die nacht was ik met andere dingen bezig. Nou, ik zou dit niet elke avond kunnen. Posten. We posten niet. Volgen. Posten. Volgen. Vind je het niet saai? Saai? Nee. Het is een soort uh, jagen. Jagen? Ja, ja. Wat is er? Wat is er? Wat is er? Wat is er? Wat is er? Ja, precies. Waar brengen we dit eigenlijk heen? De roze loods. Hebben wij een loods? Sinds wanneer? Sinds vandaag. Daar, rechts. Zie je hem? Zaken gaan goed steken. <laughs> Kijk, ze zijn er. En nu. Wachten. Tot ze klaar zijn en nu Rigilio weg is. Dan kunnen we de boel controleren. Wachten. Op de prooi. Mm -hmm. En uh, hoe lang gaat dat duren? Ja, kom maar. Kom maar, kom maar, kom maar. Oké, okay, zakken. Goed zo. Is een uh, hoop sap, baas. Ja, we doen sap. Weet je nog? Je hoeft het toch niet allemaal op te drinken? Kort, pikje vandaag, hè? Zeg, jagertje. Jagertje? Die lading kun je toch ook morgenochtend controleren? Hmm. Heb jij thuis iets onder de kurk? Bubbels of zo? Bubbels? Ja, dit moeten we toch vieren? Duizend kilo hash. Bubbels heb ik niet. Maar, maar, maar ik heb wel een geweldige whisky. Single malt. Zestien jaar oud. Kom op, Sherman. hè? He? zit er in die sap. Vitamine? Vitamine? Hm, wat te kunnen weten? Je houdt je mond hè. er compreneer. Gelogen, nee. Die whisky is echt fantastisch. Ja, je moet er kleine beetjes drinken. Hè? Dan proef je morgen nog. Mm -hmm. oh. Dit is vast een foto van je dochter. Ja, Saskia. Is ze niet thuis? Ze slaapt bij de moeder. Mm -hmm. Mooi meisje. Dank je. Ze lijkt niet echt op jou. Ik bedoel... Oh. <laughs> Jij mag er ook wezen, hoor, maar... Nee, maar ze lijkt meer op de moeder, ja. ja. Maar geestelijk meer op mij. Mm. Nou, dan, dan, dan moet je een mooie ex hebben. Ze is niet lelijk, nee. Stom eigenlijk, hè? Een vrouw die van je gaat scheiden, zou je meteen lelijk moeten vinden. Um, doe mij nog zo'n whisky. Ja. Jo. <tus> Wat was de reden dat ze van je afhouwde? Ja. Het politievrouwensyndroom. Eenzame avonden thuis. Nee, dat niet, nee. Wat dan? Hm? En ook door al dat gelul over jagen had ik mijn prooi uit het oog verloren. Roept. Dat is lang geleden dat ik die voor het laatst gehoord heb. Dat was, ja, dat was uh, toen oma me voorlas uit Pichelmeé. Ken je die? Huh? Kabouter Pichelmeé. De plicht roept en hup, weg was Pichelmeé. Huh? Nee. kom nog even. Kom nog eventjes. Oh. Hm, ik heb nog steeds de geur van die whisky in mijn huis. Dat zal de plicht zijn, denk ik. Joke. Zo? Wanneer loopt nog in een zijn ochtendjas? Ben je ziek? Nee, gewoon uitgeslapen. Oh. Hoe lang waren wij bij elkaar? Vijftien jaar, toch? Ja, en? Ik kan me niet herinneren dat jij in al die jaren één keer hebt uitgeslapen. Maar hey, laat je me nog binnen? Um kan mij geen biet schelen, hoor, of jij damesbezoek hebt. Vertel nou gewoon wat er is. Maak me zorgen om Saskia. Waarom? Ik wil absoluut niet dat ze wedstrijden gaat boksen. Misschien dat het jou niks kan schelen als je dochter met een kapot gezicht thuis komt, maar mij wel. Wat nou, wedstrijden? Ze traint. Ja, waarvoor? <laughs> om een beetje te bewegen. En, en nou wil ze wedstrijden gaan boksen. Kon je toch zien aankomen? Ik zal nog eens met haar praten. Maar als je het niet erg vindt, ik wou me net gaan scheren. Goed hoor. Ga jij maar lekker scheren. Die oost wil je spreken. Die oost? Meneer Oost. Hé, hem weer. Heb je even verweerd? Hé, <laughs> hey, lul, wat kom je doen dan? Hé, hey, ouwe. Kom, we gaan even keten, joh. <laughs> ja, momentje. Uh, Helga. Ik ga even met hem mee. Hey, jij redt het wel alleen, toch? Ik wel. Is ze weg? Ja, hm. huh? Domme. Wat sta je nou te doen? Koffie Koffiezet. Ja, dat zie ik. Je maakt er een lekkere knoeiboel van. Dat water, dat moet je in het filterzakje doen. Nou, goed, waar hadden we het over? Ja, ze is weg. Mm, met een bazige tante. Dat mag ik toch wel zeggen. En nou is je humeur verpest, zo te zien. Ja. Ik moet er opschieten, ik moet die lading nog controleren. Precies, de plicht roept, zo mag ik het horen. Zo, en nummer 19. Wil je die ook wegen? Nee, natuurlijk. Ik moet nu eenmaal alles bijhouden, heb ik je toch gezegd? Ja, en hou je dan ook bij dat je me extra moet uitbetalen? Hoezo? Je dacht toch niet dat ik voor niets op een vrije dag de boel ga lopen uitladen? Huh? Alleen maar omdat je me niet vertrouwt? Duizend piek, dacht ik zo. Officieel mogen we niet harder dan twintig knopen per uur... maar dan halen we vandaag Engeland niet. <laughs> Varen we naar Engeland dan? Met die twin diesel haalt deze schuit 31 knopen. Man, dat geloof je toch niet? Ja, nou, als jij het zegt. Hé, hey, hé, hey. je bent toch al 18 geweest? Oh, ik dacht het wel, ja. Nee, dan mag je aan het roer. Pak aan, hier. Pak ik even de champagne. Zo, het is geen lullige fles. Nee, die is niet voor de minder bedeelde. Nou, proost dan. Proost. Hé, hey, Willy. Wil je ook zo'n boot? Hallo veel. Ik vraag je wat. Oh, dan ben je toch niet serieus? Zoek jij nou ruzie met me? Ik ben altijd serieus. Nou, hé, hey, geef eens antwoord. Ik wil betaald worden voor mijn diensten. Meer niet. Maak, hoor. Ah, zijn we daar? Wat nou weer? Oh, je bent laat. Sorry. Wat zit er in die doos? Daar zit niks in. Daar gaat iets in. We gaan verhuizen. Oh? Sinds wanneer? Sinds vanochtend. Toen jij nog in je nest lag te rotten. Je doet net alsof het een gewoonte van me is. Nee, juist niet. En Daarom stelt het me zo teleur. Nou, doe even mee en pak een doos. De, waarom ben je eigenlijk zo laat? Ik moest de lading nog controleren. De lading controleren? Of er wel duizend kilo in zat. En eh, niet wat meer. En? Klopte. Hmm. Waarom heb je dat niet meteen gisteravond gedaan? Uh, dat dat uh, heb ik gedaan. Ja, Nee, maar het werd een beetje laat, dus... Uh... <lacht> maar uh, die container, wat doen we godsnaam met al die tonnen sap? Oh, Laat dan maar een omerkor over. Ik ken een zafabrikant en die kan die tonnen wel meenemen, denk ik. Maar dat komt allemaal goed. Maak je niet dik. Dun is de mode. Oh, oh. Oost-west, thuisbest. Zo waar ik Oost heet. Ja, zeg Armin. Ja? Uh, dit middagje. Dat zal niet voor niks geweest zijn, toch? Wat wil je nou zeggen? Wat wil je dat ik voor je doe? Lul je nou, man? Gewoon gezellig doen. Is dat zo moeilijk? Vind je het niet gezellig? Heel gezellig. Nou, hé, wat willen we nog meer, man? Niks. Nou ja, niks. Hier, kijk eens. Wat is dat? Een envelop. En dan vraag jij wat voor envelop. En dan zeg ik... Een envelop met inhoud. En dan zeg jij weer... Inhoud. En dan zeg ik... Jouw inkomsten van deze maand. Zo zakelijk genoeg? Het is niet dat ik het niet gezellig vind. Weet je, zolang ik maar weet dat jij er niet ineens mee ophoudt. Jij bent onmisbaar geworden. U hoorde onder meer... Hein van der Heijden, René Fokker en Sanne den Hartel. Regie...